De opening van deze 3 september. Tenminste de alternatieve femme van de 3 september. We uh, begonnen met een band uit Zwijndrecht. Uh, Lorenz heette band. Josper van Dorp uh, was een paar weken terug. Uh, ergens uh, in een uitzending te horen. Ik heb het met de nodige interesse zitten zitten beluisteren. Het bestaat al een lange tijd. Net zo lang als ik hier radio doe. Misschien wel. 25 jaar inmiddels alweer bij deze omroep. Want deze maand zit ik inderdaad hier met mijn zilveren jubileum te vieren bij dit, dit heugelijke lokale omroepje in Zandvoort. Maar goed. Lorens was daar te horen. Tenminste het materiaal en ook Jasper die daar deel uit van maakt. En de band uh, staat eigenlijk een beetje in de belangstelling. Goed in de belangstelling. Doordat ze het uh, goed doen in de id lijsten Nou, wat gaan we doen? Uh, straks gaan we praten met uh, Marlou. Over uh, haar uh, opvallende plaat die zij heeft uitgebracht. Opvallend liedje. Moet ik eigenlijk zeggen. How oh, do you feel about it? Het is een uh, lekker soulnummer. Ik zou zo waar denken. Zal die misschien nog wel ergens uh, in de andere programma's nog misschien wel voorbij gaan komen. Het ja, zou zomaar kunnen in ieder geval. En in de tweede uur met Marcel Jong-Jan van Dayweaver. Wie zijn Dayweaver? Ik zeg het heel stiekem. Het zijn uh, de opvolgers van Stilwave. Dus, uh, dus het zijn dezelfde bandleden, alleen hebben ze een andere naam aangenomen. Maar goed, dat uh, ga je straks allemaal horen. Nu een fijn liedje over een penicillin. Fabian. Het In silence I realize I'm alone Not alone My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 Ik heb gewonnen het is klein, de Ik heb gewonnen, het is klein, de me met. Ik heb gewonnen, het is klein, de met. Ik heb gewonnen, het is klein, de met. van die mooie dingen die uh, dit heeft uh, voortgeleverd uh, uit de samenwerking met 3 voor 12 Noord-Holland uh, elke derde donderdag van de maand een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf ja. dat, uh, dat krijg je één uh, keer in de zoveel tijd één keer in de vier weken en dit was er eentje van één een Kasper, ik uh, heb uh, trouwens uh, gekeken naar de videoclip en die videoclip is geschoten hier in de buurt in de buurt uh, van Wijk aan Zee geloof ik zelfs daar is het, uh, is het clipje over uh, ja uh, geschoten Overkant heet het. Make Me Hall. Die komt uh, daar eigenlijk ook uit de buurt vandaan. Uh, Fabian de Dammers. Die zit aan de andere kant van het kanaal. Aan deze kant van het kanaal. Uit, uh, uit Muiden komt zij. Met Make Me Hall. Denk dat dit ook een nummer is. Die collega Walter ook draait. Namelijk Lorian en Anna. Met Good Girl. TikTok. They told you how to swim uh, Like chocolate, they will melt you in uh, Red lipstick, smiling every day Stop talking, start working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 flying in. Edward Schuilt-Jack Deen. Want dat is zijn echte naam. En hij is uh, opgepikt door uh, NHP op, op Sleep Down. Nou, weet ik niet of het hele project nog uh, daadwerkelijk uh, aan de gang is. Maar goed, uh, hij is uh, wel uh, opgepikt. En uh, hij is een van die mensen die dus een bepaalde begeleiding uh, krijgt. Jacob D. Edward met Romance. Lorian en Anna hoor je ervoor met Good Girl. Moesten zelf nog af gaan vragen van welke plaat was dat op een gegeven moment tegenvalt. En wat ze zegt: Ik komt uit jouw eigen programma. Nou, dan moet je dus drie keer achter je oren krabben en denken. Waar heeft die man het over? Nou ja, en dan hoor je het. Dus zo uh, simpel kan het zijn. Nou, we gaan even terug naar een week of twee uh, geleden. Of drie eigenlijk zelfs. En toen probeerde ik Willow mee. Willemijn van Helden in de Duitse niet te halen. Ze zat op een camping ergens in het noorden van het land. Ergens op een Fries, Friese camping, geloof ik. En geen bereik. Dus er waren tech telefoontjes die ze gemist had. Zag ze achteraf. Ja, toen vond ze het heel vervelend. Maar uiteindelijk hebben we dat interview nog op een woensdagmorgen ingehaald. En dat had, was allemaal uh, de aanleiding om wat uh, te doen. Nou, moet ik even zeggen, zeg ik dat uh, dat, uh, dat uh, Willow mee is? Nee, volgens mij is dit wat anders wat ik hier heb klaarstaan. Dan zit ik er helemaal naartoe te praten van iets wat, uh, wat helemaal nog niet uh, aanstaande is. Maar goed, wat is dit dan? Moet ik eventjes... Uh, <laughs> ik weet het begon niet, het is zo'n uitzending meer... dat het van alles en nog wat uh, door elkaar loopt. Never Leave You heet het in ieder geval. Maar uh, de dame... Oh? Ah... Ik weet het al, Sterrenweldering! I didn't think you'd be the one who'd always end up left behind. Didn't think you'd be the one who'd be laughing in all of somebody's jokes. Didn't think you'd be the one who'd be calling out for home. So darling, I. Oh, I never chased you I didn't think that I would Change any of your beliefs. I know how it can be in this cold world. We're all in. Als een soort minister van Justitie. nu uh, de verantwoording af gaan leggen. Maar die is er wel mee weggekomen hoor. Die minister van Justitie in ieder geval. Zit ik een heel verhaal over Willem mee te vertellen? Die komt trouwens straks in de tweede uur er voorbij, Maar goed, dit gaat over Sterre Weldering uit Alkmaar. Komt ook uit Noord-Holland. Dat is nog wel heel erg leuk. Vorige week aan de telefoon uh, gehad. en uh, we hadden het over dit uh, werk van haar. Never leave you. Uh, ze zal uh, binnenkort ook weer met nieuw materiaal gaan komen. En uh, ze heeft het ook uh, zwaar druk. Want uh, er zijn wat optredentjes die ze dan mag doen. Uh, komend weekend is ze daar uh, te zien, geloof ik. Ergens in Alkmaar, ik moet me niet uh, precies uh, vragen waar. Maar uh, dat is denk ik wel even na te gaan op de sociale media. En anders moet je maar even op Sterrenwelding gaan googlen. Dan kom je er altijd wel uit. Ja, nog iets, want bij Walter zit ik dan altijd om een uur of half twaalf iets af te steken van wat ik dan ga draaien. Maar dat kwam net na het gesprek. Toen zag ik ineens van mijn vaste platenplugger, Johannes Staal. Hij is zelf ook muzikant, samen met zijn meisje Olga, vormen ze Trip to Dover. Maar ze doen ook iets voor de muzikant, want ze brengen muziek onder de aandacht en dat doen ze dus ook bij mij. Uh, Toevallig ook een duo die hier geweest is. Uh, Dennis De Beurs en Stephanie Martens. Die Stephanie Martens ken ik nog uh, van een uh, grijs verleden... toen ze samen nog met uh, Marnix Dorrestein ook nog een nummer had uh, gemaakt. En Stephanie Dune heette. Dus dat vond ik wel heel erg uh, leuk. Uh, Wolf en Moon, ze zijn weer helemaal terug van weg geweest. En uh, ze hebben een uh, nieuwe single uitgebracht. Uh, en die ga je dus nu hier horen. nummer heet Eyes Closed. bijzonder maken ze wel. Het is iets van indie folk, dream folk, zo moet je het maar noemen. Het klinkt allemaal met een bepaald sausje. Gieten ze er dan overheen. Zo omschrijven de muzikanten hun eigen muziek. En dit valt daaronder, zegt men. Wolf en Moon, we hebben ze ooit hier in de studio gehad. Wat dat er gaat. Zal wel een tijdje terug. Denk wel een jaar geleden dat ze hier bij ons in de studio hebben gestaan met z'n tweeën. Akoestisch setje werd er toen uh, gespeeld. En uh, uh, dat was uh, gewoon heel erg uh, prettig. De nieuwste single heet inderdaad Eyes Closed. Het is half negen, dus gaan wij uh, een eerste telefonisch gesprek voeren. Want uh, ik vind het een opvallende single. En uh, dat is ook een reden om Marlou Vriends maar uh, te vragen. En die hangt nu ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ja, want uh, ik, ik, ik volg je wel al een hele tijd. En het uh, was uh, eerst een, uh, een tijdje stil. En ineens, een paar weken terug, uh, kom je met een hele nieuwe single. Yes. Ja, en uh, ik, uh, ik, ik ben er eigenlijk helemaal uh, stuk van. Want het is een, uh, een sol. Uh, beetje, nou, behoorlijke sol. Maar eigenlijk haast on-Nederlands. Ja, oh, dat vind ik echt dat vind ik een heel groot compliment. Ja. Dank je wel daarvoor. Ja. Super tof. Ja, ja uh, het is, uh, het is uh, haast uh, gewoon on-Nederlands om, uh, om het uh, zo te, te omschrijven. Maar eerst even over de muziek zelf. Uh, sol, waarom Sol? Waarom Sol? Ja, uh, um, jij noemt het nu Sol. Ik, ik heb het eigenlijk zelf nog niet echt een naam gegeven. Mm. Soul, uh, soul, rock, rock soul. Ja, soul rock, rock, sol. Ja, sol, rock, sol, pop, soul. Yes. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk invloeden altijd wel uh, uh, erbij uh, te pakken. Ja. En, uh, en te verwerken. En uh, het ligt er maar net aan wat er op dat moment ook eigenlijk uitkwam. Mm -hmm. En uh, vanaf het genoeg, na een tijdje stilte kwam dit er dus uit. En ja. uh, ik dacht ook, ja, daar moet ik niet mee wachten. Dan moet ik gewoon. Nu moet dat naar buiten. Ja, yes. <coughs> uh, is er, ben je, ja dat, dat liedje heb je geschreven zelf. Yes. Ja. Ja. Um, waar gaat dat over? Waar gaat het over? Wat een goede vraag. Ja. Um, het, het gaat eigenlijk over de vraag... wat is waarheid? Mm. Wat is een mening? En wat is perceptie? En, uh, ik wilde eigenlijk heel graag deze song... al heel, heel, heel erg lang schrijven... Mm. over um, wat is het dat we geloven... en wat is dat we lezen? En kunnen we überhaupt iets vertellen... zonder een mening of zonder kleur? Mm. En um, toen kwam natuurlijk... heel veel discussie online in onze lockdown. En uh, ik heb dat een beetje gevolgd... en op een gegeven moment dacht ik van ja... Wat is eigenlijk het verschil tussen een mening en, en een feit? En, en is dat er überhaupt nog wel? En wat is een opiniestuk? En toen ben ik eens onderzoek gaan doen. Toen dacht ik, hoe schrijf je nou eigenlijk een opiniestuk? Uh, en toen heb ik drie omschrijvingen gevonden die eigenlijk verrassend genoeg ook heel tegenstrijdig zijn. opzichte mm. van elkaar. Ja. En toen dacht ik, ja, ik begrijp eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand is. En vanuit daar ben ik gaan schrijven. Ja, met, uh, met het refrein in mijn achterhoofd eigenlijk, ja. Ja, is het, is de, de, dus het, de, het is er wel een actueel nummer, begrijp ik, uit jouw uh, hele verhaal nu. Ja, ja, ja? zeker, ja. Uh, ja, daarom, uh, ja, ga doen. De, ja, sorry, ja, sorry, daarom wilde ik het niet laten wachten ook. Ik ja. heb uh, het laten horen aan, uh, aan, aan Pieter Dans, waar ik veel mee werk. Ja. En uh, die zei, okay, ik kan het ook niet laten wachten, je moet het gewoon nu uitbrengen. En dus toen dacht ik, hey hé, shit, dan moet ik het ook echt wel gaan doen. Dus ja. dat vind ik... Ja. Uh, kan schrijven en kan afmaken eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, met, als ik jou zo volg... dan uh, is dit uh, wel een mooie periode... dat het dat, dat, dat nog iets uh, opgeleverd heeft. Ik bedoel, muzikanten hebben het op dit moment... heel erg lastig uh, met optredens en uh, noem maar op. En jij schrijft gewoon een heel uh, liedje... over uh, de actualiteit en uh, het tijdsbeeld... waar we in uh, leven. Ja. Nou, dat vind ik tof dat je het zo zegt. Ja. Precies. Dus is dat uh, misschien ook een beetje... van de nood een deugd maken... en dan uh, zoiets zeggen van... ja, we kunnen wel, we hebben de pakken neergezitten... maar uh, dat heeft uh, weinig zin, denk ik. Nou, dat vind ik sowieso wel een goeie. Hè. Maar altijd vooruitkijken, denk ik. Mm -hmm. en, uh, ik denk ook dat, dat, dat het ook goed is... Uh, dat je wel creatief blijft. En ik ben heel blij dat ik dit heb kunnen schrijven. En, en, en, en dat jullie het draaien. En dat jullie het toch vinden. Ook dat dat ja. is natuurlijk een extra ja. cadeau. Hè? Ja. Ja. ja. Heb je er eigenlijk al wat reacties op gehoord? Op deze single? Want wij zijn dan uh, zo... Uh... Ja, wij lopen ermee weg. Maar uh, ik weet niet hoe het uh, met andere muzikale platformen zijn. Die bijvoorbeeld, uh, ik denk aan een uh, Indie XL of, of wat voor platformen dan ook. Uh, waar ze dit soort uh, nummers denk ik ook nog wel uh, misschien op zouden kunnen pikken. Je weet het niet. Ja, nou, jullie zijn uh, de eerste en dat is heel tof. Hmm. En uh, we hebben natuurlijk ook veel reacties gehad van, uh, van, van, eigenlijk van de luisteraars van, van, van ons eerste debuutalbum ook. En uh, ja. uh, die zijn een beetje in de war, denk ik. Zo ja. van, dit is wel weer heel nieuw en, en ook wel weer heel lovend hoor. Dus dat is ook wel weer heel gaaf. Ja. Uh, ja. Maar pin je je dan ook nog, even weer terug naar je muziekstijl, uh, pin je je vast op een bepaalde muziekstijl? Of ben je dan toch iemand die ja, toch ook zijn muzikale stijlen aan het verkennen is. Ik ben wel aan het verkennen. Dat ja? vind ik ook altijd wel heel interessant. Uh, en dat, uh, dat wil ik ook echt heel graag blijven doen. Dat zie ik ook echt als een, uh, als een luxe eigenlijk. Ook als hmm. een luxe positie als je dat kan blijven doen als muzikant. Ja. En Jezelf kan blijven uitvinden. Ja, uh, is dat ook uh, waar de band... want je vormt uh, samen met een aantal muzikanten een band dat die daar ook in meegaan? Um, niet altijd eigenlijk. Nee. En, en dit, is, uh, dit is eigenlijk wel weer uh, een, een nieuwe single die uh, ook zonder de mannen eigenlijk is gemaakt. Uh, oh. Het eerste album is, uh, is met, met de mannen gemaakt. Dus met uh, Jeroen Dans en Erwin Huijgen en Pieter Dat. Mm -hmm. En we hebben een super mooi project neergezet. En ik denk dat als je een debuutalm kan neerzetten, zoals dat, dat dat gewoon wel een prachtig droomscenario uh, is. Mm -hmm. En uh, ik ben er ook super trots op. En ik ben heel dankbaar voor wat ik met die mannen heb uh, mogen meemaken. Um, en ik was eigenlijk me aan het oriënteren op het tweede album. Zo van, waar ga ik heen wat ga ik eens doen? En toen kwam dit nummer dus uh, tussendoor eigenlijk. Hmm. Dus uh, heeft het ook een hele andere vorm gekregen. Ja, maar is het wel misschien uh, iets waarover je nadenkt van... nou, dit is wel een pakkend uh, nummer uh, met uh, ook een uh, goede songinhoud, de, als ik je zo hoor. Uh, dat je dan op een gegeven moment uh, kan uh, besluiten en zeggen van... nou, dit uh, is misschien wel een, uh, een leuke stijl om bijvoorbeeld het tweede album aan op te hangen. Dat zou toch kunnen. Ik vind het wel het waard om het uit te proberen... en om het verder te onderzoeken, ja, zeker. Ja. Dus uh, je bent er nog niet allemaal uit, als ik het uh, zo <laughs> Ik heb wel een aantal nummers op de plank liggen, maar die zijn allemaal nog heel mooi in demofase. Dus uh, ik heb de komende periode daarvoor uitgetrokken om, uh, om die af te maken en uh, om die op te gaan nemen. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. En, en demofase is natuurlijk altijd een uh, experimentele fase, denk ik, toch? Ontzettend, ja. ja. Echt ontzettend. En dan kan het eigenlijk nog alle kanten op. Hm. Dat dus vind ik altijd heel erg leuk en heel angstaanjagend tegelijkertijd, moet ik zeggen. Maar is dat, is dat, is dat ook niet, uh, niet de, de uitdaging om juist een beetje met het onbekende uh, uh, iets, iets te gaan doen? Dat je als het ware in het diepe springt en denkt van... nou, uh, laat ik het eens dus, uh, gewoon uitproberen en kijken waar ik, uh, waar ik uitkom. Ja, dat, dat is ook zo. Dat, ja. dat, uh, da, dat wil ik ook wel heel erg graag. Dus uh, ja. ja, dat uh, ga ik ook doen dan. Ja. Uh, nou weet ik uh, dat, uh, dat jij uit uh, Rotterdam uh, komt... Yes. Ja, gaat het, gaat het een beetje weer in Rotterdam? Want ik hoor geluiden. Roadtown was een paar weken dicht vanwege een, uh, een besmetting met het Zeewoord. Uh, daar iets, uh, was daar iets gaande, maar nu zijn ze gelukkig weer open. Maar uh, wordt de muziek zien uh, een beetje hard getroffen eigenlijk? Zover ja. jij dat weet. Ja, zover ik dat weet... Ja, maar er is daarnaast natuurlijk ook wel heel veel aan de gang als in alternatieven. En dat is wel heel tof aan de Rotterdamse team. Mm -hmm. Dat er ook wel heel veel alternatieven worden geboden. En Dat, uh, dat we met z'n allen eigenlijk gewoon heel creatief kijken naar hoe kunnen we dit oplossen en hoe kunnen we wel spelen. Ja. Ja, Rotterdammers zijn niet het type mensen dat bij de pakken hier gaan zitten. Dat zijn toch uh, mensen, dat zit een beetje ook in de genen van een Rotterdammer, heb ik wel eens begrepen. Van jongens, poten uit de mouwen en uh, laten we laten ons er niet onder uh, stampen. Zo, uh, dat is een beetje de mentaliteit zoals ik het uh, van een Rotterdammer altijd uh, begrepen heb. Zeker. En dat vo voelt me ook wel vereerd dat ik Rotterdammer word genoemd eigenlijk. Jij bent niet echt een Rotterdammer aan, je tong valt te horen, niet. Nee, nee, nee, echt niet. Nee. Ik kom uit Tilburg oorspronkelijk, maar ik, uh, ik woon toch echt al 14 jaar met heel veel plezier in Rotterdam ja. en uh, word er ook elk jaar steeds meer verliefd op, moet ik zeggen. Ja, is dat ook, help... ja maar helpt dat jou ook uh, de omgeving? Ik weet van bijvoorbeeld Lisette Vink, die, die is van Utrecht naar Amsterdam gegaan omdat ze anders uh, toch een beetje in... ...schijnt te kakken. Is dat een beetje ook bij jou het geval? Dat uh, de omgeving ook bepalend is uh, om uh, geprikkeld te worden... ...om leuke en creatieve dingen te doen? Oh, zeker. Ja. Huh? Uh, Rotterdam vind ik, wel, vind ik wel echt booming. En tof met alle invloeden en uh, culturen en muziekstijlen en initiatieven. Dat is natuurlijk gewoon een ontzettend mooie stad. Ja. Denk je ook dat je dit uh, nog eens live kunt laten horen? How do you feel about it? Oh, ik, ik hoop het. Ja. <laughs> ja dat zou ik wel heel graag willen, ja. ja. Uh, goed, nog even voor, voor de mensen die uh, willen weten van... Marloel, vriend, ik heb er nooit van gehoord. Ik kan me nu niet voorstellen na die uh, keren dat ik uh, op woensdagochtend... en deze donderdagavond de single nu al een paar keer gedraaid heb. Denk ik, je zit toch ook wel ergens op de sociale media, denk ik. Oh, zeker, ja. Ja, ja je, kunt, uh, je kunt me vinden op Facebook en op Instagram... En uh, je kan de muziek vinden... op Spotify, iTunes, Deezer. Hmm. Dus... dus uh, maar doe, vriend. Dan kom je er wel. En dan vind je het, ja. Goed. Dan denk ik dat het is of ik ben iets vergeten... of dat je nog iets kwijt wil. Ik weet het niet. Heel erg dank dat je, dat je het wil draaien. En, uh, en ja... Dat je dit tof vindt. Dat ja, sowieso. Want anders. Ik, ik, ik kijk er nu alweer naar uit om hem gewoon uh, weer eventjes hem erin te smijten. Dus uh, laten we dat allemaal ook gaan doen, denk ik, toch? Heerlijk, laten ja, doen. Hier is hij uh, de laatste single van Malou met How Do You Feel About It? Oh, I... I don't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 Who is right? Who oh, is wrong? Tell, Tell me, you. how do you feel about it? How do you feel about it? How do you feel about it? I don't it? understand what's going on. Who oh, is right? Who right. oh, is wrong? Tell me, how, how do, do you feel about, you. about it? How do you feel about it? I don't behind the mask, behind on the, the screen right. it's, so it's so crystallized, it's a brutal it? scene You never know if we go are heading on on for who the who answer right of the end This way How of keeping up appearances is, is heaven sin. I It was the to personal opinion concerning the topic. Actually, is And supported by reasons wow. and some other express your oh. I'm you Ze komen niet uit Heringwaard, nee, ze komen uit de Zaanstreek. Daar komen ze vandaan, want Chris West, ik zat even een beetje te kijken... waar hij nou eigenlijk huis houdt. Tenminste, op een keurige manier, want waar hij zijn domicielen heeft. En dat is in Asserdelf, daar woont hij. En dan neem ik aan dat de band daar ook niet gek ver vandaan zit. En bovendien, als je als voormalige deelnemer aan de Rob Akda wordt... dan moet je toch binnen een straal van, geloof ik, iets van 20. Tot 25 kilometer zitten om mee te mogen doen. Alkmaarse band mogen dus nog meedoen. Maar voor heerlijke waardigheid geldt dat dus niet. En dat aangenomen is dat, dat ze dan. En vooropgesteld dat ze uit heerlijke waardigheid komen. Nou, dat klopt, er is allemaal geen bal van. Dus dat gaan we dus niet op die manier doen. General Redbeard en hun nieuwe en laatste single. Got What You Need. En daarvoor hoorde je Marlou met How Do You Feel About It. Weer wat dichter bij je huis. Sterker nog, de frontman komt uit dit dorp. We hebben hem afgelopen week voor het eerst gedraaid. Afgelopen zaterdag was hij ook nog ergens bij een omroep te horen boven Rotterdam. Ik heb het over de laatste single van Operation Hurricane. En dat nummer dat heet Bitter Sweet! inbreng komt van de zangeres. Want die komt uit deze provincie, Naomi Steiner. Oh, maar Pietjes. Ik moet even nog nakijken, want volgens mij is er nog veel meer van deze band. Ook weer voortgekomen uit de samenwerking van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Jongens, elke derde donderdag van de maand. 17 september is er weer een, een nieuwe aflevering. En uh, hoe die eruit uh, gaat zien, dat uh, hoor je dan uh, de komende tijd wel. Wat, wat dat er gaat. We hebben nog tijd over. En dat betekent dat we er nog eentje kunnen doen. En uh, nu kom ik wel bij Willem mee uit. Die had ik een paar weken geleden aan de telefoon. Zij stond op een camping en uh, we hadden geen bereik. En uiteindelijk is het interview nog later nog gedaan op een woensdagmorgen. Dit is de laatste single die ze heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet You Are. En straks na negen nog een twee uur. Alternatief FM. You're